Waterbalgemoed gemoed met het NMS journaal Toei en Corendon hebben gezamenlijk bijna 5300 Nederlandse vakantiegangers in Spanje zitten. Het land waarvoor het reisadvies vanwege een toenemend aantal coronagevallen... om middernacht wordt aangescherpt naar Oranje. Alleen reizen als het noodzakelijk is. Klanten van beide reisorganisaties kunnen kiezen om hun vakantie af te maken... of een eerdere vlucht te nemen. Er gaan morgen ook lege vliegtuigen naar Spanje om Nederlanders op te halen. Iedereen die na middernacht terugkomt uit Spanje... wordt geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Het moederbedrijf van de Pearl en Wish Opticians Grand Vision... hoeft zijn administratie niet te laten zien... aan brillengigant Essilor Luxotica. Dat is de uitkomst van een rechtszaak in Rotterdam. Essilor Luxotica wil Grand Vision overnemen voor 7 miljard euro... maar zegt dat het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt. Daar is volgens de rechter geen bewijs voor gevonden. De rechter heeft twee mannen veroordeeld voor hun rol bij een demonstratie donderdag in Den Haag tegen de coronamaatregelen. Zo kreeg een man uit het Groningse Wildervank een maandcel omdat hij zand en grind in het gezicht van agenten gooide. Een man uit Leidschendam kreeg een taakstraf van 150 uur omdat hij tegen een politiefiets trapte, waardoor een agent gewond raakte. Tilburgse agenten zijn afgelopen weekend lastiggevallen... toen ze hulp wilden geven aan een minderjarig meisje. Ze schrijven op Facebook dat ze werden uitgemaakt voor bejaardenmeppers. Het zou verwijzen naar een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag vorige week. Daarvan is een video verspreid waarop een op het oog oude vrouw door de politie wordt geslagen. De nationale politie zegt dat fragmentarische beelden van politiegeweld... vaak geen recht doen aan de agenten... omdat niet te zien is wat de aanleiding was voor een incident. Het weer nog vanuit het Zuidwesten meer bewolking vanavond, plaatselijk ook een bui. Later vannacht en vooral morgen gaat het op veel meer plekken regenen. Het wordt morgen zo'n 21 graden aan zee, gaat het s'avonds flink waaien. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zandvoort heeft het, Zandvoort, het. Ja, ja. en jij beleeft het. Zom Zee. Zee. Zandvoort en de zomerhit. Dit is de zomer. zitten te denken van, hé, hey, wat gebeurt er nou? Uh, ja, dat is uh, leuk als je dan op een gegeven moment denkt, hé, hey, er staan nog een minuut op, maar dan blijkt dus helemaal uh, geen minuut uh, te zijn. <laughs> het is leuk voor de draaiboek, uh, trouwens. Uh, want de draaiboek uh, gaf aan uh, van vijf minuten, maar het is uh, vier minuten. Nou, dat hebben we hebben weer een minuutje. Uh, minuut, nou, in mijn draaiboek staat het wel gewoon uh, goed, hoor, ja. Oh, is dat zo? nou <laughs> uh, Drie voor twaalf Noord-Holland, vloedgolf uh, vanavond, uh, vrienden aan de andere kant van de radio, zijn begonnen. Dus, uh, wat gaan we doen? Nou, um, we gaan sowieso een uh, hele leuke avond hebben, denk ik. Mm. Um, want het is de allereerste uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En we gaan dus je uh, bijpraten over alles wat speelt in de muziekwereld van uh, Noord-Holland. Um, ik ben Miranda en Demi zit hier. Demi? Oh, hoi Miranda. Wat gaan we <laughs> verder doen? Nou, vandaag uh, hebben we twee telefonische interviews met uh, de Polyframes... Of uh, specifieker met Rhythm Haakman en Mecon Roule van de Polyframes. En uh, in het kader van een van onze rubrieken met John Walsh van P60. Daar zal ik later meer over vertellen. Nou, ben benieuwd. Ja. ja, ja. ja. Maar uh, uh, eerst muziek, lijkt ja, me zo. Ja, uh, moet ik ook even. Door. Ja, moet ik even netjes wel uh, de eerste even afkondigen. Want uh, dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Dat was uh, Pornstar van Nemesis. Voormalige deelnemers aan de Rob Act Ze hebben hem uh, gewonnen, geloof ik, in 2000. 17, 18, want uh, 18-19 was voor Eli. Ja. Zo zat het, ja. uh, geloof ik. Uit mijn geldig. hoofd. Dus, uh, ja, ja, ja, want, uh, want uh, dit jaar hebben ze nog uh, geen finale uh, kunnen afwerken. Uh, alle voorrondes zijn gespeeld, behalve de laatste. Het is uh, precies nou net degene waar het om gaat. Goed, um, wat hebben we op het lijstje staan? Dames. Nou, uh, het eerste nummer dat we gaan draaien is No Hurries van Noah Lauren. Juist. to come in and I'm always in a struggle, the rush, the saddle, be stressing me out and I'm always trying to meddle my pace, my credits, keeping up with the race, but now I see where it takes you, the rush and it breaks you, I'm changing my way, it's been a long time coming, that I see what's really going, oh, we will keep running see many cracking under pressure, too much stressing and depression, so much hating and aggression, this ain't even better passion, no more, this is some behavior far beyond that point, this is a way to get insomnia accumulated, and the headache gon' me right away, and Wait. now, as I look at women's eyes my business to keep my face diminished out value ease on my mind over saving my time Slow it down with me. Slow it way down. Way down. I might be moving slow motion. I might be doing soul roaming. I might be taking baby steps. While everybody in it is getting to rest with nah, nah, nah, nah. I won't let me go crazy. No. I choose not to, 'cause until you say you're done, the pressure, the pressure is on. The pressure is always, it's always, it's gonna be there. Up until you make it stop, the pressure is gonna be on. Telling you to hurry up, the pressure, the pressure is on. The pressure is always, it's always, it's gonna be there. Up until you make it stop, the pressure is gonna. door, je gaat maar door, je maakt me helemaal gek, compleet gestrest, alles verpest, je bent net echt, je houdt nooit op, stop nou eens, doe nou gewoon een keer helemaal, ik zie je daar wel staan, wat doe je me toch aan, aan de overkant, je zoekt me telkens weer Je maakt zoveel shit zonder dat het nodig is. Je geeft me stress voor de seks, maar echt ga weg. Het boeit me niet meer wat je zegt. En je doet net alsof ik echt moet plassen wanneer ik zelf eigenlijk echt niet hoef. Dat is wat je doet. Ik zie je eindelijk goed aan de overkant. Je zoekt me telkens weer. Keer, aan de overkant. Je lacht me uit. Je daagt me uit. Maar ik kan je wel. Ik kan je wel. naar me toe, het is klaar nu. Je hebt je kans gehad, alles opgevakt, het is klaar nu. En kom je wel terug, slaak je even vlug de terugweg op. Ik heb gewonnen, het is klaar, laat me met terug. Ik heb gewonnen, het is klaar, laat me met rust. Ik heb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 je hoort de overkant van een Casper en daarvoor No Hurries van Noah Lauren. Uh, je luistert naar 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, Demi, volgens mij ga jij straks iemand bellen. Ja, dat klopt. Jill Mons van P60. Zij is daar marketeer. En uh, dat doen we in het kader van uh, onze rubriek Vrouwen in de muziekindustrie om uh, ja, vrouwen eigenlijk gewoon een podium te bieden... zowel voor als achter de schermen. Uh, en op de website doen we dat dan in de vorm van een column. En wij doen het zo via een telefonisch interview. Ook leuk. Zeker. Uh, nou ja, ik zeg, uh, gooi die afspeellijst maar weer aan. Uh, want uh, ja, wel. ik heb gewoon wel zin in de muziek. Ah, dat is goed, dat is goed. Dat is ook een uh, vrij kort nummer, dat heb ik uh, begrepen. Uh, die jongens hebben uh, later toch al stevige muziek gehoord. Dat heb ik zelf ervaren samen met Marcus. Toen we in de kleine zaal van het patronaat hebben gestaan. Want ze hebben namelijk ook meegedaan aan de Europa Act Award In een van de voorrondes. Instrumental Disorder heet de band. En het nummer wat je hoort, Human Nature. Ja, je hoorde de night version van Spring Fever van Pien. Uh, iemand die uh, al best wel lekker aan de weg aan het timmeren is. Heeft onder andere gespeeld in het voorprogramma van Kim Wilde. En hiervoor hoorde je Human Nature van Instrumental Disorder... Uh, onlangs uitgebracht op hun album Teenagers Suck Lemon Juice All Night Long. Een album over de problemen waar millennials tegenwoordig tegenaan lopen... al helemaal in dit coronatijdperk. ja. Yeah. En ik heb ook een leuk nieuwtje. Ja, ja, ja, ja. Het was eigenlijk al bekendgemaakt gisteren. Uh, maar Kai, uh, singer-songwriter, tevens bekend van de band Marathon. Hij mag uh, een livestream doen voor Lowlands. Super vet, ja, Echt heel vet. <laughs> hij heeft ook een liveset voor ons uh, in elkaar gezet. Uh, ja, midden in corona eigenlijk. Uh, voor ons 3 voor 12 lokaal online festival. Dus, nou ja. Het is toch wel heel vet om te zien dat zo'n lokale act uh, ja, het zover aan het schoppen is. Ondanks corona eigenlijk ook. En ineens een super groot publiek krijgt ja. dit weekend. Heel sick. Ja. En bovendien denk ik dat ze ook nog wel vrij creatief uh, ermee bezig zijn. Om in ieder geval je muziek te laten horen. Ja. Online is dan wel een middel denk ik ja, om, om eruit ja. te, te komen, ja. toch? Ja, helemaal mee eens. Goed, we gaan, uh, dacht ik, uh, zo dadelijk uh, kijken of we uh, Jill te kunnen krijgen. Ja. Want dat is uh, zo dadelijk. Maar uh, jij haalde kaart dus al aan. Wij hebben hem hier ooit uh, nog uh, gehad. Uh, ik weet even niet meer wanneer. Ik geloof ergens begin dit jaar... Uh, hebben we hem zelfs uh, nog uh, gehad. Dus dat is alweer een, een tijdje terug. Maar... Ja, ik heb er ook een oudje ingezet hoor. Ja, dat maakt niet uit. Dat is altijd leuk. Uh, bovendien uh, vind ik het ook een heel mooi nummer. Uh, Seaside, daar uh, ben ik een beetje door gepakt. Mm -hmm. uh, dat was een reden om te zeggen. Nou joh, kom maar even lekker langs. Maar ik uh, kwam ook dat, uh, dat andere nummer, wat wij dus inderdaad ook gaan draaien. En dat is lights. een fout lopen te roepen, hè, wat dat er gaat. Dus, uh, want uh, hij heet niet KY, ja, zo, zo staat het als je dat dan leest, maar hij heet gewoon Kai, toch? Kai-punt. Kai-punt. Ja, zo. Kai. Ja, en uh, het leuke is, dat uh, is een leuk, uh, fijn bruggetje, wat, uh, wat ik dan ga slaan, want uh, hij heeft ook iets uh, te doen uh, met, uh, met de P60. Ja, ik weet dat hij daar iets met uh, talentontwikkeling uh, doet. Ja. Uh, ik weet dat niet in detail. Nee, maar hij schijnt dat uh, wel te doen. Maar, uh, Demi? Ja, ik, uh, ik ga bellen met Jill. Ja, nou, die hangt, op. Er al. die hangt al op. Hi, Jill. Hallo. Hallo, hallo. Hoe gaat het ermee? Ja, goed. Hey, heel erg bedankt dat je tijd voor ons vrij wilde maken. Uh, ja, In het kader dus van onze uh, vrouwen uh, in de muziekindustrie rubriek... Uh, een interview met Jill Moss, marketeer bij P60. Nou, Jill, uh, kun je mij vertellen hoe jouw dagelijkse werkzaamheden eruit zien... Uh, ja, nu begint dat langzaamaan weer te vullen met het promoten van shows. Mm -hmm. um, maar toen net corona kwam was dat vooral uh, ook een beetje programmeren en livestreams opzetten en uh, heel anders dan wat ik normaal doe. Ja, ja, de op sessies. <laughs> ja. Onder andere. <laughs> ja. En uh, hoe uh, heeft dat zich nu ontwikkeld? Zo, uh, ja, wat is het bijna een half jaar later? Ja, nu is het gewoon weer terug naar een echt live concept. Dus mm -hmm. we hebben gewoon weer bands in onze zaal staan, ook vanavond. Um, dus dat is wel een miljoen keer beter natuurlijk. Ja. Uh, ben je bang dat er een tweede golf komt? Ik ga het toch maar vragen, want uh, ja. Nou ja, laat, ik hoop het niet, maar mm. ik denk het wel. Mm. Het is gewoon heel lastig om in te schatten hoe dit zich gaat ontwikkelen, maar voorlopig. Uh, het belangrijkste wat voor ons nu is dat we uh, wat meer perspectief krijgen ook vanuit de overheid. Uh, dat we weten waar we aan toe zijn. Ja, daar ga ik zo meteen nog even een beklag over doen. <lacht> is erg onvoorspelbaar natuurlijk. Ja. Omdat het afhankelijk is van hoeveel iedereen zich houdt aan de regels. Ja. Hey, uh, sorry, maar de rubriek uh, focust zich toch eigenlijk wat meer op uh, ja, het vrouwen zijn. Het voelt heel erg, ja, ik wil niet zeggen geforceerd. Uh, maar ik vind wel dat er gewoon nog meer oog moet komen voor ja, vrouwen in de muziek zien. Of dat nou voor of achter de schermen is. Heb jij, uh, zeg maar, als vrouw opmerkelijke ervaringen uh, in de muziekbranche meegemaakt... die je uh, zijn bijgebleven, die je zou delen? Nou, dat valt op zich wel mee. Ik ben denk ik een van de vrouwen die erg uh, gelukkig mag zijn uh, dat ze in een heel fijn team zit die ook voor een groot deel uit vrouwen bestaat. Ja. Um, dus gelukkig is mij dat heel erg bespaard gebleven. Um, maar ik hoor ook wel echt horrorverhalen dat ik echt denk... Nee. Ja. Uh, ook wel een collega van mij die gewoon tijdens haar werk gewoon vol op de kont geslagen is door mannen... Uh, waarvan ik echt denk, dit slaat helemaal nergens op. Nee, nee zeg dat wel. <laughs> maar wel heel fijn dat jij zelf in elk geval uh, niet nare ervaringen of zo hebt meegemaakt. Um, heb je misschien tips voor jonge vrouwen die ook in de muziek zien willen werken? Um, ja, laat je horen, denk ik. Dat is het enige wat ik mee kan geven. Um, mensen die gehoord worden, worden gezien. Um, Zorg dat je overal bent. Zeg tegen iedereen hallo. Stel jezelf voor. Um, wie het ook is. Als hij maar ook maar iets van een connectie heeft met de industrie. Uh, het helpt altijd verder. Ja, maar je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat dat voor iedereen geldt. Niet alleen voor vrouwen in het bijzonder. Uh, nee, dat geldt inderdaad voor iedereen. Hm. Uh, misschien dat je als vrouw wel iets zakelijker wil overkomen. Ja. <laughs> Niet per se. Um, maar ja, dat is het enige wat ik echt mee kan geven. En heb een doel. Ga niet uh, zonder het doel je weg vervolgen. zeg maar. Nou, dankjewel. Uh, als je zelf nog iets kwijt wil, dan uh, hoor ik dat ook graag. Maar uh, ja, dit is zeg maar de rubriek in een notendop. Alleen dan als telefonisch interview. Ja. En als je nog een column wil schrijven, dan is dat natuurlijk ook welkom. Dan kunnen mensen dat gewoon lezen op de website. Ik heb, ik heb nog even één vraag aan Jill. Dat is weer een beetje een van de algemene aard. Uh, want jij uh, zei net uh, ook uh, tegen Demi over... Uh, uh, ja, met, met iets van een tweede golf. Waar baseer je dat op? Uh, hou je dan toch nog een beetje het nieuws in de gaten in dat, dat opzicht? Ja, zeker. Je moet ook uh, gewoon ontwikkelingen in de gaten houden... hoe die besmettingscijfers zo zijn. Hm. Omdat dat natuurlijk wel voor invloed gaat zijn... op de keuzes die een overheid gaat maken voor of de maatregelen wel of niet verlengd gaan worden, um, maar je moet op een gegeven moment ook voor jezelf uh, verschillende scenario's klaarbelichten. Wat ga je doen als die anderhalve meter wel blijft? Uh -huh. um, en hoe lang zou dat kunnen zijn? En al dat soort zaken, omdat je als pop podium wel gewoon toekomstgerichter moet blijven. Ja. Je kunt niet uh, ja. blijven hangen in oh, misschien dat we volgend meer duidelijkheid hebben of die anderhalve meter weggaat. Uh, je probeert nu juist soort van perspectief voor jezelf te creëren waarin je uh, kunt functioneren in zo'n anderhalve meter samenleving. Ja. Nou, zei, je hebt uh, het net ook over scenario's. Hoorde ik uh, je iets uh, daarover vertellen? Uh, wat is dat? Ja. Dan vraag ik me af. Hebben jullie dan ook scenario's klaar liggen uh, in dat opzicht? Uh, ja, daar zijn we nu heel druk mee bezig. Maar voor nu hebben we het scenario gewoon klaar liggen dat die anderhalve meter het hele jaar gewoon aanhoudt. Mm -hmm. Dus uh, we zijn gewoon druk bezig om Um, ...langzaamaan het hele programma daarop uh, geschikt te maken. Zo hebben we voor september al uh, een aantal shows op anderhalve meter ja. uh, teruggeschaald. Dus dan uh, we hebben we bijvoorbeeld 4 september Hans deel um, Die speelt dan in plaats van één show twee sets op één avond. Dat je in ieder geval twee keer zestig man kwijt kan op zo'n avond. Mm. Ja, want, want ik, ik heb ook begrepen, bijvoorbeeld, hè, dat, uh, dat je moet zitten bij een concert. Tenminste, zo heb ik het uh, ergens, uh, links ergens, uh, uh, en rechts ja, gelezen. dat is ik... heel vreemd, dat ja, ja, precies, ik wou <laughs> dit ja, zeggen. Want ja. uh, met stevige bands, uh, die, die jongens die willen natuurlijk het dak uh, eraf uh, spelen. Hoe gaat dat dan? Uh, zijn er al van die stevige bands die bij jullie in de zaal hebben gespeeld? Of is dat toch iets uh, wat nog gaat gebeuren? Nog niet bij ons, maar ik heb het wel bij andere podia al mogen ervaren. Mm -hmm. uh, en het, is, het blijft gek, maar uh, bands moeten toch wel hun best doen om ook hun show aan te passen aan die setting. Want mm. je kunt niet alles spelen zoals je het gewend bent. Uh, want het komt gewoon anders over. Je zit daar op een hele andere manier dan dat je normaal in de zaal staat met je biertje. Ja. Um, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk diezelfde ervaring aan jullie te geven, maar... Het feit blijft dat je zit en dat is toch wel echt compleet anders dan uh, je gewend bent. Ja, ik heb nog één vraag eigenlijk. Uh, jullie hebben natuurlijk uh, de afgelopen maanden samenwerking opgezocht uh, nou, met ons, met Rievertaal van het Holland en NH uh, Pop. Uh, lopen er op dit moment nog meer samenwerkingen of hoe zien jullie dat bij collega's gebeuren? Uh, wij zijn zelf heel erg bezig om de lokale samenwerkingen op te pakken. Dat deden we natuurlijk altijd al. Mm -hmm. Uh, maar nu meer dan ooit wil je gewoon een goede lokale basis hebben... ...omdat je er gewoon hele mooie dingen mee neer kan zetten. Um, ook al is het misschien net iets anders dan de shows die je normaal neerzet. Um, maar we, daarbij doen we ook veel meer dan alleen shows. We hebben bijvoorbeeld ook een seniorenkoor. Maar dat is dan ook weer zo'n partij waar je lokaal mee gaat samenwerken... ...omdat je ook een soort belangrijk gebouw wil zijn voor je hele gemeente. Ja. Ja, een beetje een, een, een, een, soort, een soort ruimte bieden, alternatieve ruimte bieden voor, voor, dat, voor, ja, voor dit soort uh, dingen, denk ik. Ja, zeker. Ja? Dat. Uh, merk je dan ook dat, uh, dat je daar dan een soortement van goodwill mee, uh, mee kwijkt? Uh, dat, dat, dat, dat, want ja, ik bedoel, uh, poppodium naast, uh, naast je deur, dat kan af en toe nog wel eens uh, voor... Uh, uh, gevonden wenkbrauwen zorgen heb ik soms al eens het idee maar goed uh, het kan ook uh, op die manier uh, geef je een handreiking uh, denk ik aan toch ja en daarbij denk ik dat je uh, zeker als je in de regio zit dus niet in de hoofdsteden uh, als pod podium ben je ook gewoon uh, ja wat breer inzetbaar als het gaat om je doelstellingen en wat je wil bereiken je bent ook een soort uh, ja in het buurthuis wil ik niet zeggen <lacht> maar <laughs> Je bent wel voor meer mensen belangrijk dan alleen muzikanten. Dat is misschien in deze tijd wel nog belangrijker dan ooit. Oké. Okay. Uh, nou ja, dat, uh, dat is even in het kort. Nou, uh, we hebben begrepen van wat de, de, op de korte termijn de plannen zijn. Denk ik. Van jullie, in ieder geval. <laughs> <laughs> uh, ik, ik, ik, uh, ik dank je voor het gesprek. Ja, dank je wel, Jill. Heel chill dat je even tijd voor ons vrij wilde maken graag gedaan. En uh, veel uh, plezier uh, de komende tijd. En succes. Yes, thanks. Goed snel. Oké. Okay. Verder met uh, de muziek. Here's Noise. Ja, dat was het nummer Good Girl van Lorian en Anna. Anna is uh, redelijk nieuw op de radar. Uh, zij heeft dit nummer samengemaakt met Russische DJ Lorian. Dus dat is uh, wel sick, internationale samenwerking. Volgens mij is ze onlangs ook getekend op het... Label Hexagon van Don Diablo. Hmm. Althans, dat is wat ik heb meegekregen. Don Diablo ja. uh, klinkt mij heel bekend in de orde, want ja. die, die heeft nog ergens een potje staan draaien op het uh, circuit achter in uh, de achtertuin. Dus ja, ja, dus uh, ja, zij gaat <laughs> lekker. En daarvoor hoorden we Thorn Pictures van Noyce. Uh, Rob Act de abort uh, act. Helaas voor hun ging de finale niet door. Nee. Laten we hopen dat dat allemaal weer snel... Uh... <laughs> nee, maar ja, echt super sad. Ja, uh, nou. we hebben het uh, er weer over. Over die roppak, wordt. Uh, maar er zit uh, nog. Uh, doet iemand. Uh, daar hebben ze aan meegedaan. Mm. Journey. Uh, nee, Three Point Landing. Journey is het nummer wat we gaan draaien. Ik moet het goed zeggen. Um, die Three Point Landing. Uh, die zijn ook opgepikt. En uh, op de radar gekomen bij uh, de NH-pop. Op sleeptouwen. Ja, klopt. Ja, maar ja. Uh, helaas. Door allerlei tragische privéomstandigheden. Kon dat niet doorgaan. Ja, dat was, ja goed. Zo uh, jammer. Uh, maar daarom niet getreurd. Nee. Uh, want uh, Dora. En haar uh, muzikale vrienden van uh, Three Point Landing verdienen natuurlijk uh, de nodige podium. Dus gaan we ze ook draaien. Is Journey van diezelfde band. I wish I knew how to start. I'm blinking at the white but it's staring back at me. Have I myself behind a screen? as a static pressing down, I keep resetting, but I'm not gaining any thoughts, I need to get myself out, I need a journey, a journey to nummer van, uh, en eigenlijk is het ook spherisch, moet ik uh, min of meer zeggen. Eva Serena met uh, Somebody Human. Daarvoor Pom met Down the Rabbit Hole. Ook uh, voormalige deelnemers aan de roep Akdauwwoord. wordt. En daarvoor was het uh, Three Point Landing met Journey. We sluiten dit uur af met uh, deze van Guy en Real Fashion. Wat, wat, Guy. Ja. Guy, oh Guy. Ze hebben morgen ook een EP-release, een patronaat. Ah, mooi dat we dat weten ja. nog even voor de valreep van 9 Zeker. So yeah. grateful. Get your.